Dat is al tien jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzelen, Genoel Zelderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejagingen gehad, Bloemetjes. verzoeknummers.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 Ik heb een syndicaat, ik heb een agent De een werkt per tarief, de ander op per cent Degene die, zoals ik, werken op het sentiment Worden door het leven niet lang verwend Ze worden zot. Je veut l'amour!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 Paranoia en twijfels en vooral veel dorst. Je veut l'amour, je veux l'amour in die hel. Als een kot in de groot kwel, half dood. Je veut l'amour. Liefde voor mij en voor mijn hond. Die heel de nacht in de auto op me wacht.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 Mijn opkeerder niet vinden, je, je, je, je, je, je, je, Voor mijn verstrooide madame, die haar vulver gaat voor abortus op weg naar Amsterdam. Ze zijn er